Dat zegt de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de VN. Volgens hem voltrekt zich in Venezuela een humanitaire ramp... door de economische crisis waarin het land zit. Er zijn al een miljoen Venezolanen naar Colombia gevlucht... en dat land heeft volgens de hoge VN-functionaris daarom hulp nodig. Hij zegt hartverscheurende verhalen te hebben gehoord van Venezolaanse ouders... van wie de kinderen zijn omgekomen door honger en een tekort aan medicijnen. De zoekactie in een plas bij Liesel in Brabant naar twee mannen die al sinds 1974 worden vermist heeft niets opgeleverd. De twee vrienden van 20 en 21 verdwenen na een avondje stappen. Ook hun auto werd niet teruggevonden. Een verdwijning is altijd een raadsel gebleven. Op basis van nieuwe informatie zochten specialisten vandaag in het water bij Liesel met sonarapparatuur naar de auto, maar vergeefs.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 Goedenacht en fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht, het radionachtprogramma van de Evangelische Omroep waarin we op zoek zijn naar uw verhalen. Tot zes uur deze ochtend ontvang ik verschillende gasten om met hen interessante thema's te bespreken, maar dat willen we zeker niet doen zonder u. U kunt bellen met uw verhalen op 0800-1121 of een berichtje sturen naar de gratis Radio 1-app. Kloosters zijn bezig aan een opleving in ons land. Sinds jaren kozen niet zoveel mannen voor het kloosterleven. Naast Nieuwe Monniken zijn er ook steeds meer mensen... die de gang naar het klooster weten te vinden. We gaan het in het tweede gedeelte van de uitzending hebben... over de toegenomen populariteit van kloosters. Want hoe ziet zo'n kloosterleven er nou eigenlijk uit? En wat hopen bezoekers te vinden in het klooster? Maar eerst gaan we het hebben over een heel ander onderwerp... namelijk dementie. Vandaag biedt Alzheimer Nederland een petitie aan bij de Tweede Kamer. Deze petitie moet ervoor zorgen dat mensen met allerlei vormen van dementie... beter worden geholpen en langer thuis kunnen blijven wonen. Hoe dat er in de praktijk uit moet gaan zien... ga ik het komende anderhalf uur bespreken. En dat doe ik uh, gelukkig niet alleen. Dat doe ik samen met Annemarie Pruijs. Hallo. Hoi. Goedenacht. Jij bent uh, werkzaam als belangenbehartiger bij de organisatie Alzheimer Nederland. Klopt, ja. Ja. Welkom. Dankjewel. Uh, naast jou zit uh, Margeet Mantel. Uh, goedenacht. goedenacht. Ja, Jij bent uh, mantelzorger uh, uh, aan jouw man. Jouw man heeft uh, dementie, een vorm van dementie. Ik zou de microfoon iets meer naar je toe halen. Kijk. Goed. Ik denk dat dat <laughs> beter klinkt. Prima. En uh, jullie ze hebben beide een missie om uh, de zorg te verbeteren... richting uh, dementerende en naaste. Als ik het uh, zo goed zeg. Ja, Mensen met dementie. Mensen met dementie. Dementerende, dat mag je niet zeggen. Het is mensen met dementie. Ja. Oké, okay, dat staat bij deze genoteerd. Dus we zullen het niet Check. meer fout zeggen vanavond. Ik uh, vroeg me af, dementie is volgens mij een overkoepelende term. Want soms hoor je Alzheimer, andere keer hoor je dementie. Soms zijn er nog andere termen. Annemarie, ja. wat is dementie precies? Nou, Het is in de eerste plaats een, een hersenziekte. En het is terecht wat je zegt. Het is een overkoepelende naam. Ik zeg altijd maar zo, het is een paraplu-term. En daaronder vallen allerlei ziektes die dementie veroorzaken. En dan kun je denken aan de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie. En zo zijn er wel meer dan 60 uh, vormen van, uh, van dementie. En Alzheimer komt het meeste voor, zo'n 70 procent. Ja, en op het moment dat iemand dementie heeft, wat gebeurt er dan precies? Uh, afhankelijk van het ziektebeeld, maar het meest voorkomend uh, zijn uh, geheugenklachten. Uh, stoornissen in uh, de planning, in het logisch denken, in uh, taal, in het gedrag... Uh, in taal, het spreken, het handelingen uitvoeren. Dus het kunnen verschillende klachten zijn afhankelijk van het ziektebeeld. Ja, en dat zit hem allemaal in de hersenen, toch? Ja, waar, met, het, uh, waar ja. het misgaat. Je hersenstellen uh, sterven af en dat kan verschillende oorzaken <tus> hebben. Door eiwitten die in je hersenen gaan zitten, of uh, door je vaten, bijvoorbeeld door een beroerte dat je dus uh, beschadigde uh, vaten hebt. En uh, die hersenstellen die sterven af. En die worden niet meer vervangen. Bijvoorbeeld uh, huidcellen, uh, als je een wondje hebt, dat geneest weer. Maar hersencellen die eenmaal uh, ja, verwoest zijn... die worden niet meer opnieuw uh, aangevuld. Dus dat kan nooit meer teruggedraaid worden? Het kan worden. nooit meer terug. Ja, het is definitief. Ja. Ja. Margreet, jouw man heeft een vorm van dementie. Heeft hij Alzheimer of heeft hij een andere vorm? Nee, hij heeft een andere vorm van dementie. De frontotemporale dementie. En afgekort noemen we dat altijd uh, FTD. Ja, ik heb me een, een beetje ingelezen. Ik heb begrepen dat dat een vorm is van dementie... die vaak voorkomt bij jongere mensen. Ja, dat klopt. Uh, rond de 40, 50 de meeste. Maar er zijn ook gevallen van uh, rond de 30, 24 zelfs. En het komt ook op latere leeftijd voor. Maar voornamelijk op, uh, ja, bij jonge mensen. We gaan het uh, zo meteen uh, verder hebben over deze vorm van dementie... maar ook over andere vormen. Wat dat he, ook doet binnen een gezin, zoals in uh, jouw gezin. Maar dat uh, gaan we doen uh, nadat we naar muziek hebben geluisterd. Ik kan me goed voorstellen dat u als luisteraar denkt... Um, ik ken iemand met dementie of ik uh, ben zelf mantelzorger... en ik zou graag mijn verhaal vertellen. Nou, dat horen we graag. U kunt bellen naar 0800-1121... of een berichtje sturen naar de gratis Radio 1-app.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 What you mean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 Dat was Billy Joe met Tell Her About It. Ik uh, spreek vandaag uh, over uh, dementie. En uh, dat doe ik niet alleen. Dat uh, doe ik met uh, Annemarie en Margreet. Margreet, jij bent uh, mantelzorger. Jouw man uh, heeft uh, een vorm van dementie. Um, Annemarie, jij werkt voor Alzheimer Nederland. Ja, klopt. Ja. Hoeveel mensen in Nederland lijden eigenlijk aan dementie? Uh, dat zijn zo'n 270.000 mensen in Nederland. Ja. En... Je zei net al, de grootste groep daarvan heeft Alzheimer. Klopt, zo'n 70 procent eh, daarvan heeft Alzheimer. Ja. ja. En um, de reden dat jullie vandaag een petitie aan gaan bieden... Uh, is omdat jullie willen dat meer mensen langer thuis kunnen wonen... mensen met dementie? Klopt, ja. Dat is, dat is de grootste wens voor mensen met dementie... om zo lang mogelijk thuis uh, te kunnen blijven wonen. Ja, ik kan me daarnaast ook voorstellen... dat jullie het weer opnieuw onder de aandacht willen brengen, dementie. Z zeker, zeker. En dat is een een blijvende zorg. Uh, we zien dat uh, een aantal jaar geleden zijn er flinke bezuinigingen gevoerd... Uh, op de huishoudelijke hulp, op uh, de dagbesteding. En je, wij merken dat mantelzorgers het steeds zwaarder krijgen... doordat ze bepaalde vormen van ondersteuning niet krijgen. En er zijn ook een aantal rapporten ver, verschenen... waaruit blijkt uh, ja, dat er toch de belasting groot is onder mantelzorgers... Dus wij vinden het van belang om uh, die petitie morgen aan te bieden. Ja. ja. Want zou je zeggen dat er in Nederland een, um, uh, chronisch te weinig aandacht eigenlijk is... voor mensen met dementie en de familie daaromheen? Uh, er zijn zeker al stappen gemaakt, laat ik dat voorop uh, stellen... Maar specifieke aandacht uh, bij dementie, uh, dat verdient echt uh, veel meer inspanningen en uh, hulp- en ondersteuningsmogelijkheden. Dat is eigenlijk het grote uh, dilemma. Er zijn best wel uh, vormen van ondersteuning, maar bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen. Maar dementie vraagt toch maatwerk en speciale aanpak. En uh, daar moet je dus speciale voorzieningen voor treffen. Margreet, is dat iets wat je herkent? Ja, dat herken ik zeker. En uh, ja, dan spreek ik natuurlijk voor de, de jonge mensen met dementie... en uh, de, de frontotemporale dementie. Ja, daar heb je zoveel meer expertise en zorg voor nodig. Het zijn mensen die nog in de bloei van hun leven staan. Um, die die moeten sporten, die moeten begeleiding hebben. Uh, er zijn te weinig dagbestedingen die daarop zijn ingericht. Um, ja, de mantelzorger die gaat door en je verlegt iedere keer je grens... Ja, en uh, als er dan geen goede case manager is of hulp vanuit de buurt... dan uh, ja, ga je er op een gegeven moment zelf aan de door. Want hoe ging dat bij jullie? W waar merkte je aan dat er iets niet helemaal klopte bij jouw man? Nou, Jan Willem die werd wat meer teruggetrokken en uh, ging zich iets anders gedragen. Het uh, wat, werd, werd wat egoïstischer, kreeg wat dwangmatigheden. En ik denk, ja, dat klopt iets niet. En ik dacht, misschien heeft hij een burn-out rond de 50, Midlife crisis, dat kan natuurlijk ook heel goed. Uh, dus ik ben naar de huisarts gegaan, heb mijn bezorgdheid uitgesproken. Uh, maar toen wilden ze hem wel zelf zien. Omdat, uh, ja, dat heeft weer met privacy te maken. Dus, uh, en ja, Jan-Willem wilde er wel de volgende dag met me mee. En dat was wel bijzonder. Want mensen met FTD, en dat wisten we natuurlijk nog niet, die voelen zich niet ziek. Uh, er is niks met hun aan de hand. Dus ja, waarom zou je eigenlijk naar de dokter gaan? Dus uh, ik was heel erg blij dat hij meeging. Want in eerste en, instantie uh, wilde hij ook niet mee. Ik begrijp het je verhaal dat jij alleen in eerste instantie naar de huisarts ging. Ja, ik was heel erg geschrokken van uh, dat ik, ik zou een weekend weggaan uh, naar Oerel. En uh, plotseling kon ik niet weg van hem. En dat was helemaal niks voor hem. Dus ik maakte me gewoon in één keer grote zorgen. En uh, we hebben, hadden een eigen praktijk. Hij was polotherapeut. En uh, ik denk, ja, die praktijk moet blijven draaien, want dat is ons, ons inkomen. En uh, ja, op die manier is hij toch gelukkig met mij me meegegaan. En uh, had ik een hele adequate huisarts... die ons uh, meteen eigenlijk heeft doorgestuurd naar de GGZ. Maar daar schort er heel veel aan... Uh, omdat het zo lijkt op een burn-out en depressie. Mensen worden in huwelijkstherapie gestuurd... Uh, of gewoon inderdaad gewoon, uh, naar de GGZ... om uh, te kijken van wat er aan de hand is. Ja, want en, ik begreep dat... Oh, sorry, Annemarie. Nee, nou, ik wou het zeggen van... Uh, dat is ook wel waar heel veel terug horen... dat bij jonge mensen het niet zo snel herkend wordt. En dat uh, ja, vier tot vijf jaar duurt voordat er een diagnose gesteld wordt... omdat het niet herkend wordt. En al die tijd ja, lopen mensen rond van wat is er aan de hand? Uh, dus dat is behoorlijk frustrerend bij de, de groep uh, jonge mensen bij dementie. Nee, dat klopt. Het voldoet misschien niet aan het uh, plaatje wat de gemiddelde persoon heeft over dementie. Van een uit. oudere persoon die uh, ja. opeens de weg kwijt is uh, of iets dergelijks. Ja. Je verwacht niet bij een jong iemand. Het, uh, en nog steeds als je jonge mensen ziet, het is zo onwerkelijk uh, dat het ja, bij jonge mensen voorkomt. Maar in Nederland zijn het toch zo'n 12.000 uh, jonge mensen met dementie. Want als ja. we het hebben over jonge mensen, hoe jong zijn die dan? Ja, rond de 40, 50. Hoe oud was jouw man? Uh, net 51. Vergeet? Net 51. Ja, ja. super jong. Oh ja, er zijn gewoon ook ja, de, uh, jonge mannen, ik ken er een paar de rond de 30, ja. die uh, frontotemporale dementie hebben. Dus, uh, en dan gaat het nog sneller bij. Dus, uh, en dan is de zoek toch nog heftiger, want ja, dan denk je helemaal niet aan dementie. Nee, je zei, dan gaat het, daar gaat het nog sneller bij. Wat ja. bedoel je daarmee? Hoe jonger hoe progressiever. Dus ja. hoe sneller de klachten komen en hoe sneller je achteruit gaat. En hoe eigenlijk. sneller je er achteruit gaat en overlijdt, ja. Ja, want hoe was dat toen jullie te horen kregen... dat hij een vorm van dementie had? Nou ja, ik had op een gegeven moment een beetje gegoogeld al natuurlijk... op symptomen en zo. En ik denk van ja, dit moet het gewoon zijn. Het kan niet anders. Dus dan, uh, ja... Dan zie je en hoor je eigenlijk al dat ja, het wordt al onder je voeten weggeslagen, uh, in je wereld, wat je hebt opgebouwd natuurlijk. Want je wordt, ja, ik was van plan om oud te gaan worden met hem, maar dat, uh, ja, dat ging dus niet door. Nee. En ja, dan heb je twee kinderen van 9 en 13. En en, super jong. En die moet je dan gaan vertellen dat eerst van, uh, nou ja, we, we zijn onderzoek aan het doen met papa, we weten nog niet wat er is. Uh, ja, Wanneer weten we dat dan, mama? Ja, zeg ik, de arts moet wel gewoon goed weten. Ze kunnen niet zomaar wat zeggen. Ja, en als dan het moment daar is dat je hoort echt van het is uh, FTD. En dan denk je van ja, ik moet hun nu gaan vertellen van dat hun vader ziek is en niet meer beter wordt. En op een gegeven moment gewoon uit huis moet. Want wat is de prognose als iemand horen krijgt dat iemand FTD heeft, die vorm van dementie? Uh, uh, ze zeggen meestal na de diagnose twee tot zeven jaar. Uh, maar wij hebben dus een snelle diagnose gekregen... dus dan tellen we er maar wat jaartjes bij op, denk ik. Uh, maar ja, vorig jaar was hij al bijna twee keer overleden. Uh, dus ja, je weet het gewoon niet. Want hoe lang weten jullie het nu? Vijf jaar. Vijf jaar? Ja, we ja. zijn vijf jaar na de diagnose nu. Ja. En wat is dan uh, hetgene waar uh, jouw man dan aan zou kunnen overlijden? De meeste mensen uh, overlijden aan een longsteking. En uh, bij mensen met FTD is het vaak dan eerst door verstikking, verslikking. Uh, want ze proppen heel veel eten erin. En dan ja, op een gegeven moment gaat het kouwen ook minder. Dat is bij heel veel mensen met dementie. Dus heel veel mensen met dementie overlijden uh, ja, door een longontsteking. Ja. ja, Annemarie, is dat ook wat jij uh, hoort bij Alzheimer Nederlands? Dat dat meestal hetgeen is waar mensen uiteindelijk uh, aan overlijden? Ja, klopt. Je overlijdt aan de gevolgen van de, de ziekte... Want de ziekte tas je hersenen aan. Maar ook dus alle functies die je hersenen zijn opgeslagen En dus ook uh, op een gegeven moment uh, je ademhaling, je motoriek, je beweging, alles. Dus het is vrij heftig, ja. Ja, nou, zo klinkt het inderdaad. Ik, ik vroeg me af, uh, Margeet, woont jouw man nu nog thuis? Nee, hij woont niet meer thuis. Al bijna vier jaar niet. Dat ging niet meer? Nee, nee. Nee, op een gegeven moment werd het uh, te gevaarlijk voor hem uh, buiten... Dus ja, hij ging gewoon op de weg uh, fietsen en uh, de hort op. En dat, uh, dat ging in principe goed. Maar ja, alle inzichten verdwijnen. En ook het gevoel van uh, nou, een rood stoplicht wist hij wel dat hij moest stoppen. Maar hij werd ongeduldig. Dus dan gaat, gaat hij gewoon door het rode licht. Zo van ik heb lang genoeg gewacht. En ook uh, ja, hij mocht natuurlijk al lang niet meer auto rijden, Maar uh, ja, wel op de fiets. Dat was ook eigenlijk niet heel erg handig. Dus op een gegeven moment had ik ook uh, zijn fiets op slot. Dat hij niet weg kon. Je moet allerlei dingen verzinnen. Um, ja, Soms had ik ook de deur op slot, dat hij het huis niet uit kon. Um, want hij werd gewoon gevaarlijk voor zichzelf. Maar ook dus voor de buitenwereld. Want dan zou je zien dat er met hem niks gebeurt in het verkeer. Maar met een ander, Ja, dat wil je gewoon niet. En ook in huis werd hij gewoon heel erg ja, ongeremd naar onze kinderen toe. Um, heel dwangmatig. Ja, we werden gewoon uh, helemaal gek. Gewoon, uh, ja... Van zijn dwangmatigheden. Als een schaduw liep hij door het huis achter mij aan. en wilde continu weten wat ik ging doen. En bij de kinderen ook. Hier op jullie omgeving? Dus buren? Of uh, ja, ik, als hij naar buiten ging? Ja, ik ben gelijk heel erg open geweest. en Ik heb ook uh, een artikeltje in de krant laten zetten bij ons in het dorp, omdat ik niet wilde dat er geroddeld zou worden. Um, ik, ik kreeg wel eens een appje van iemand. Uh, Margreet, uh, Jan-Willem loopt hier. Klopt dit? So, ja, ja, dankjewel, het klopt. Weet je. En, ja, uh, klinkt best wel mooi dat het in een dorp kan. Ja. Dat de rest ja. ook meekijkt en ja. je op de hoogte houdt. Ja, ik ben heel blij dat we in het dorp woonden... in plaats van in de stad Utrecht. Want dat was een heel ander verhaal geweest. Ja. Want nu was het ook wel zo, wat je net zei... dat mensen dan opbelden van hij is hier... of dat iemand hem naar huis bracht... of dat jullie hem konden gaan zoeken. Nou ja, niet dat hij naar huis... want hij raakte de weg niet kwijt. Hè? Want er is totaal okay. niks mis met het geheugen. Ja. Uh, maar wel gewoon dat hij... Hij, ja, hij kon zo een schuur inlopen als hij een lampje zag branden... om dat lampje uit te doen. Want dat lampje moet uit... Het is overdag, het lampje moet uit. Maar hij zou ook gewoon een pak koek open kunnen maken in de Albert Heijn. of, in een, uh, weet je, dus en, en, of dingen meenemen. Ja, en dan wisten ze tenminste van dat, die, dat er wat met hem aan de hand was. Dus ik had ook overal briefjes achtergelaten met mijn nummer. en de politie ingelicht. van. Uh, nou ja, dat hij een vorm van dementie heeft. En uh, ja, dat als er wat is, dat ze hem niet meteen uh, in de cel gooien, zeg maar. Ja. ja, ik kan me wel voorstellen dat binnen jullie gezin. Er toen van alles veranderde ja, ja, het verandert totaal. Uh, en, en ik had gewoon drie kinderen. En uh, ja, mijn moeder kwam wel eens oppassen zodat ik weg kon, maar niet op de kinderen, maar op Jan Willem kwam ze dan oppassen. Uh, ja, er verandert totaal alles. Uh, en de kinderen zien ook gewoon hun vader gewoon verdwijnen, wie die was. Hoe was dat voor je kinderen? Of hoe is dat eigenlijk voor jouw kinderen? Ja, het is gewoon heel heftig. Uh, ja, hij is gewoon al zo lang niet meer hun vader. En uh, de, de stoere man op de motor. En uh, weet je, klimmend en survivalend. Ja, dat, ja. Uh, ja die is weg. Dus uh, ze gaan ook niet meer met, hem, uh, uh, met me mee naar hem toe. Maar hij praat al drieënhalf jaar niet meer. Want ja, de woorden drogen ook op. Dus dat, uh, dat is ook weg. Dus ja, hij is er niet meer. Nee, herkent hij jou nog wel? Ja. Dat ja. wel. Ja, er is gewoon nog herkenning. En dan zie je hem wel een beetje grijnzen. Maar ja, verder niet. Hij loopt weg van me en doet zijn ding. Wat dat betreft klinkt het wel weer heel anders, Annemarie... dan hoe we bijvoorbeeld dementie in de films zien. Dat iemand de weg niet meer weet. Zijn eigen kinderen, wat je natuurlijk vaak hoort, heel schrijnend. Dat mensen hun eigen kinderen niet meer herkennen. Maar dat is in dit geval is dat anders. Ja. Klopt. Annemarie? Uh, kijk, bij Alzheimer zie je heel veel uh, dat mensen uh, problemen hebben met korte termijn geheugen. Dus lange termijn geheugen, dat, dat werkt nog aardig. Dus alles van vroeger weten mensen soms nog feilloos te herinneren. Liedjes van vroeger, uh, dat soort dingen. Hun moeder misschien dan wel? Ja, ja zeker. Ja. En alles wat gisteren is gebeurd, vorige week, uh, kleinkinderen, uh, dat, is, dat, dat wordt niet vastgehouden. En dat maakt het communiceren natuurlijk ook wel heel lastig. Ik, ik ken mantelzorgers uh, waarvan de partner nog uh, thuis woont met dementie. En de, de persoon met dementie loopt de hele dag achter de partner aan... om iedere keer weer dezelfde vraag te stellen. Van uh, wat ga ik vandaag doen? Waar ligt dit? Kun je helpen met dat? En dat wordt de hele dag door gevraagd. En ja, dat, is, dat vraagt heel veel uh, geduld en begrip van die, uh, van die ander. Ja, yeah. Ja, want hoe vaak bezoek jij jouw man, Margeet? Uh, nog twee keer in de week ga ik. Ja. En dan uh, ja, kijk ik eventjes hoe lang, het, hoe lang ik ga, hoe het met hem gaat. En ik uh, nou ja, knuffel en doe uh, met de andere bewoners ook. En uh, ik help gewoon mee. En ja. Uh, ja, dat is gewoon heel fijn om te doen. En uh, heel waardevol. Ja. Uh, sommige mensen krijgen niet zoveel bezoek en de anderen weer wel wat. En uh, ja, ik vind het gewoon heel fijn om gewoon nog twee keer in de week uh, te gaan... En dat uh, ja, doe ik gewoon nog steeds met veel liefde. Soms heb ik ook wel eens geen zin, hoor. Want uh, ja dan, uh, dan heb je ook andere dingen die je moet doen. Want ik moet natuurlijk gewoon brood verdienen. Hè? Uh, dus ik moet werken. Uh, je moet alle ballen hoog houden. Twee opgroeiende kinderen... Uh, ja, dat is echt best wel uh, heel heftig nog steeds. Uh... Want ook in de periode dat hij nog thuis woonde, werkte jij er daarnaast nog? En voerde ik... jij eigenlijk uh, in je eentje jullie kinderen op? Ja. ja, we hadden een eigen praktijk. Die moest nog even door blijven draaien. Dus ik had lieve collega's die we hadden ingesprongen. Uh, ja, er verandert zoveel. En dat, dat, ja, daar denken heel veel mensen niet aan. Van uh, ja, er verdwijnt heel veel. En uh, ja, je moet alles maar doen als mantelzorger. En uh, ja, een beetje vrije tijd. Dat zou heel fijn zijn. Maar die heb je bijna niet. Uh, ik dus denk dat is... jij ook nooit Annemarie? met je man over de ziekte hebt kunnen praten. Nee, helemaal niet. Hij heeft nee. nooit beseft dat hij ziek is ja. geweest. Ook niet helemaal ja. aan het begin, toen nee. jullie samen naar de huisarts gingen. Nee. nee, dat is een van de symptomen. Geen ziekte inzicht. En dat is dat vonden we voor hem heel fijn. En dat is bij mensen met Alzheimer natuurlijk een heel ander verhaal. Die maken dat wel bewust mee. En... Uh, ja, die kunnen zich daarvoor schamen en uh, heel verdrietig om zijn. Die ervaren en, dat als een uh, groot verlies, dat ze ja. merken dat ze hun geheugen hen in ja. de steek laat. en Jan Willem is nooit verdrietig geweest. Die heeft er echt eigenlijk uh, de meeste mazzel gehad, zeg maar. Maar voor jou ja. lijkt het me heel, heel moeilijk. Ja, dat was het ook. Ja. ja, dat was heel moeilijk. Want je ziet gewoon je, ja. je echtgenoot verdwijnen. En je weet gewoon, uh, dit houdt op een gegeven moment op. En met wie kon je daar dan wel over praten? Nou, gelukkig heb ik heel veel lieve vrienden om me heen. Heel Kijk. veel lieve buren. Eh, maar mede door de openheid uh, heb ik heel veel begrip gekweekt, zeg maar. En uh, ja, daar pleit ik eigenlijk voor... dat mensen gewoon veel meer open durven te zijn naar de buitenwereld. En dit niet binnen zijn huis houden. Want het, ja, mensen willen heel graag helpen. En... Um, je moet het ook durven ja. vragen, hè? Je moet durven vragen. Ja, ja. Je moet ook, ik heb ook wel, want er zeiden mensen van... ja, Margreet, zal ik je helpen in je huishouden? Ik denk nee. En aan de andere kant dacht ja, want het is een zooitje. Maar ik denk, dan zien ze allemaal mijn huis. En uh, toen zei ik snel, ja, oh. nou, dan moet je wel. Had je jezelf want... een soort van verplicht... dat je ja moest zeggen ja. tegen hulp die aangeboden ja. werd? Ja. ja, nou ja, toen met mijn huis uh, opruimen we wel. Ik denk, oh, dan zien ze al die zooi. <laughs> en dan, uh... maar ja, het is gewoon heel fijn. Mensen willen, mensen willen heel graag wat doen, ja. Is dat, uh, nou ik weet niet, misschien de grootste tip, maar wel een van de belangrijkste adviezen die je aan iemand zou geven: misschien iemand die nu luistert en uh, zelfman te zorgen is. Accepteer hulp. Ja, accepteer hulp. Ja, ja. er om te vragen, hè? Annemarie. Ja, ja. Zeker, zeker. Dat is heel erg belangrijk om het vol te kunnen houden en om iedere keer de steun weer te ontvangen. En wat ik ook zo mooi vind bij Margreet... is dat zij ook echt haar omgeving heeft gevraagd om mee te helpen. Hè? Dus de buren, uh, de winkel, de wijkagent. Want dat is waar je gewoon regelmatig komt. En ja, dan maakt je uh, gebied waar je kan verblijven ook veel groter. Dus. Uh, ja, ik vind dat gewoon heel mooi en ja, je ziet het ook steeds meer, en dat wordt ook heel erg gestimuleerd, ook door ons om uh, ja daar open over te zijn en durf het gesprek aan te gaan over dementie. Valt niet mee hoor, dat moet ik er echt bij zeggen. Want waar lopen mensen dan tegen aan als ze het gesprek over beginnen? Uh, ja, ik denk dat uh, laat ik voorop uh, stellen. Door mensen met dementie zelf uh, het echt durven erkennen en zeggen dat je de ziekte hebt. Want heel veel mensen zijn bang dat ze niet meer van vol worden aangezien, dat ze gemeden worden. Uh, maar uh, ja, er zijn genoeg mensen met dementie die daar wel open over zijn. Steeds meer merk ik. Uh, en uh, kunnen daar soms met een soort van een grapje uh, een weg in vinden. Van, ach, ik heb weer zo'n Alzheimer momentje, uh, wordt er dan gezegd. Dus met een zekere luchtigheid over de ziekte praten. En voor uh, ja, de partners of de kinderen van... Uh, is het ook heel moeilijk om het uh, bespreekbaar te maken. Sommige mensen schamen zich ervoor... voor het ja, veranderend gedrag van, uh, van hun vader, moeder of partner met dementie. Want ja, uh, mensen krijgen wel een hele andere persoonlijkheid. En dat is bij Margreet ook, hè. Je hebt iemand gekend, nog gezond en wel. Stevig in het leven, Weet je wat jij zei, eigen praktijk, succesvol. En iemand wordt een totaal andere persoon. Uh, uh, dus jij zei net ook al, je verliest iemand, hè? En, ja. ja, je verliest hem een Margreet? aantal keren. En uh, ja. Ja, Jan-Willem ook. Je, die kon in één keer, uh, als bij ons in het dorp een heel fors iemand zou, uh, zag... dan zei hij zo plofkip of varkentje. Dus ja, de kinderen die, die schaamden zich ook uh, dan voor hun vader. Dus die waren heel blij dat de mensen wisten van waarom hij uh, waarom dat zo zei. Dat hij niet in één keer maar zo'n rare man... maar dat het een ziekte is die het doet. Oh. En en je die zei net, je doen. verliest hem een paar keer... Wat bedoel je daarmee? Nou ja, bij de diagnose heb je al zoiets van: dan verlies je iemand, weet je? Van, en, en natuurlijk bij opname en, en, en ook als die overlijdt. Dus het is, uh, je neemt steeds afscheid van iemand van wie die was. En uh, ja, ik zeg dan heel vaak: dan zit je in het nieuwe nu. Dus uh, acceptatie is gewoon echt wel heel erg belangrijk als je dat kan, want je kan iemand niet veranderen meer. Uh, je kan wel heel veel van je partner verwachten. En dat, uh, dat doen heel veel mantelzorgers ook. Maar ja, dat kan gewoon niet. Uh, dus kijk wat hij wel kan. En dat zeggen we. Ja, zegt Alzheimer Nederland ook oh, van. Kijk naar de mens. En kijk wat hij wel. Uh, ja, hij, zij wel kan doen. En speel daarop in. En uh, ja, ze kunnen nog uh, heel veel wel doen. En bij Alzheimer dan iets meer soms dan uh, bij ja. FTD. Maar. Uh, ja, met muziek, met, met, ja, uh, met activiteiten. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon wel echt heel erg belangrijk... dat daar gewoon veel meer uh, oog voor is. En dan ook echt maatwerk, wat eerder ook al genoemd werd door Annemarie... dat elke persoon heeft misschien weer niet andere dingen nodig. Ja, ja het is echt maatwerk. Ja, dus je moet heel goed luisteren naar van wat uh, en hoe uh, iemand was en hoe iemand is. En dan ja. kijken van wat er mogelijkheden zijn. Ja, over die mogelijkheden gaan we het zo meteen hebben en ook over de petitie. En de petitie nou, die gaat ervoor dat mensen met dementie, dementie ik moet het even de klemtoon goed leggen, langer thuis mogen blijven wonen. Dat lijkt me heel ingewikkeld, zeker als ik jouw verhaal hoor. Maar we horen zo meteen waarom het toch heel belangrijk is. Wilt u meepraten? Dat kan. U kunt bellen naar 0800 1121 of een gratis berichtje sturen naar de Radio 1 app. could have swore I saw fine works from your This to Dat was het mooie nummer Fireworks van First Aid Kit. Ik uh, zit hier uh, samen in de studio met uh, Annemarie, Bruis en Margreet Mantel. We hebben het uh, over dementie. Annemarie is uh, werkzaam voor uh, de organisatie Alzheimer Nederland. En uh, Margreet, jij bent de mantelzorger uh, van jouw man. We hebben het uh, net al gehad over uh, het feit dat jouw man niet meer thuis woont. Ja. Waar woont jouw man op dit moment... Hij woont in Leusden, in lize Dunhof En dat is een huis waar uh, heel veel jonge mensen met uh, dementie wonen. Dus hij is zeker niet de enige uh, met zijn ziekte? Daar. Nee, nee, zeker niet. Uh, zeker uh, in, uh, in Leusden hebben ze veel plekken voor mensen met uh, FDD... en uh, jong Alzheimer en andere vormen van dementie... En ze zijn daar gespecialiseerd ook in uh, in uh, FTD. Want het is ja, gewoon heel anders uh, benaderen en mee omgaan dan uh, met, uh, bijvoorbeeld met Alzheimer. Ja, ja, want we hebben het erover gehad dat dementie is de overkoepelende term. Maar als ik de verhalen hoor over Alzheimer en over FTD, dan hoor je hele andere symptomen en uh, een andere manier hoe je daarmee om moet gaan. Klopt dat Annemarie? Sorry? Nou, dat er nogal een groot verschil is. We gebruiken de term dementie, maar daartussen zitten eigenlijk hele grote verschillen. Ja, klopt, klopt. Het is afhankelijk van het soort ziektebeeld en de klachten die daarbij horen. En ook de omgangsadviezen of. Uh... Uh, de soort hulp die daarbij uh, geboden uh, kan worden klopt. Ja, ja maar Margie. Ja. Jouw man zit dus in een uh, tehuis waar ze speciaal voor hem. Uh, nou, eigenlijk maatwerk kunnen, uh, daarin kunnen voorzien. Ja. Wat zijn dingen waar hij uh, mee geholpen wordt nu bijvoorbeeld? Wat voor dingen reiken ze hem aan? Nou ja, hij wordt nu met heel veel geholpen hoor. Want hij is echt achteruit gegaan de afgelopen jaren. Uh, maar ja, wat ze dus met, met de jonge mensen nog veel doen is uh, veel sporten. Visio, sporten, veel wandelen. Uh, uh, nou ja, ze hebben allerlei activiteiten zoals dansen en uh, knutselen. En uh, ja, dat doen ze ook met, uh, met alle, alle mensen. Uh, maar ja, ze hebben ook wel eens tennis nog gehad en zwemmen. Helaas zijn ook wel heel veel dingen weer wegbezuinigd. Dat is dan weer zo jammer. En daarom is het zo belangrijk dat er gewoon, uh, gewoon meer oog voor komt en ook weer meer geld voor komt, zodat, uh, zodat er echt maatwerk geleverd kan worden. Want als het gaat om het geld, waar, waar, waarom krijgen mensen niet genoeg geld... om iemand met Alzheimer of een andere vorm van, de, van dementie te verzorgen? Waar gaat het mis? Ja, er, er is uh, een aantal jaar geleden al flink bezuinigd. Toen is er uh, een flink wat zorg, wat nu, toen nog in de AWBZ zat, zat... is naar de gemeente gegaan. Wat is de AWBZ? Dat is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Die bestaat niet meer. Kijk. Dat was voor de langdurige zorg. En uh, de, die zorg is naar gemeenten gegaan. Maar uh, gemeenten kregen minder budget. Dat had alles te maken met bezuinigingen. Maar ja, wij zeggen dat zijn eigenlijk verkeerde bezuinigingen. Want uh, dat betekent mensen moeten langer thuis wonen. Dat is beleid van de overheid. Um, en op zich is daar niks mis mee, maar het moet wel kunnen. Kijk, de meest gehoorde reden dat iemand uiteindelijk wordt opgenomen... is het feit dat ze uh, naast het gewoon niet meer vol kunnen houden. Op een gegeven moment ben je echt 24-7 bezig met de zorg en de aandacht. En ja, dat gaat gewoon opbreken voor heel veel mantelzorgers. Dus dan is een opname in een verpleeghuis uh, ja, toch het, uh, het beste alternatief. Dus het is belangrijk dat dat er uh, ook is... Hoe ging dat bij jou, Margreet? Wanneer dacht je, nu kan het gewoon niet meer? Nou, toen het zeg maar voor hem onveilig werd uh, in het verkeer... en ook dat hij ontzettend ons op de huid zat en de kinderen... bij mij werd er heel goed steeds gekeken naar de kinderen... door de maatschappelijk werkster van Lies Dunehoff... waar hij toen al naar de dagbesteding ging. En uh, ja, er werd gewoon een hele goede vinger aan de pols gehouden... door een goede case manager... En uh, dat was echt uh, zo fijn. Uh, ja, en, en van levensbelang is dat gewoon. Want ja, die houden dat goed in de gaten. Want zelf verleg je iedere keer je grens. Uh, ja, en dan gaan heel veel mensen over die grens. Ja, en omdat het gewoon onveiliger werd... Uh, ja, moest ik gewoon de stap nemen... om hem op de actieve wachtlijst te zetten voor opname... Ja, en dat is de grootste stap die ik heb uh, moeten zetten. En ja, dan was het telefoontje, ik weet het nog goed, 19 mei 2014. Dat zijn van die data die je nooit meer vergeet. Ja, die, uh, ja, dat er plek was. En dat was twee weken nadat ik hem op de wachtlijst had gezet. Dus dat was heel snel. Dan moet je binnen 24 uur reageren, wel of niet. Maar ja, je weet niet wanneer er dan wel weer plek komt. Dus ik heb ja gezegd. En uh, ja, een week later uh, ging hij daar naartoe. Maar dat klinkt heel snel. Als ik, uh, hè, de meeste verhalen die je hoort over de zorg is dat je eindeloze wachtlijsten hebt. Hadden jullie een gelukje? Ja, ik denk dat we ook geluk hadden. En uh, ja, je, je, zeker ook bij jonge mensen het zijn niet altijd dat. Uh, ja, er is pas plek als er weer iemand overlijdt. Hè? Uh, dus uh, ja, dat is, bij jonge mensen die wonen dan waarschijnlijk soms nog langer. Uh, zeg maar in een huis. Dus je weet niet wanneer de plek komt. Ja, dus dan moet je ja, toch wel snel ja zeggen. Want je weet niet wanneer de. Ja, dat had wel weer een jaar kunnen duren, bijvoorbeeld. Dus wij hebben inderdaad wel heel veel geluk gehad. Ja. Hebben andere mensen ook zoveel geluk, Annemarie? Of is het in andere gebieden juist wel dat er hele uh, lange wachtlijsten zijn? Ja, we weten dat de wachtlijsten langer zijn geworden. Dat mensen soms lang moeten wachten. Niet altijd uh, voor het huis van hun voorkeur. Wat is dan lang? Waar moet ik aan denken? Uh, nou ja, zeg nou, zes uh, tot negen maanden. En uh, in die tijd moet je toch maar thuis uh, zien te redden. En dat is natuurlijk een behoorlijke opgave. En een paar jaar geleden zijn de verzorgingshuizen uh, opgeheven. Die bestaan niet meer. En dat was eigenlijk een tussenvorm tussen thuiswonen en het uh, verpleeghuis. Dus die tussenvorm is er ook niet meer. Dat was een beschermde omgeving. Dus het is nu gewoon of thuis wonen met uh, de nodige zorg... of in het uh, verpleeghuis. En daar zie je natuurlijk ook dat dan ja die overgang... dat is best wel een grote overgang, ook wat Margreet zegt. En je moet dan ineens beslissen, er komt een plek vrij. En je weet dat het eraan zit te komen. Maar ja, dat je in 24 uur moet uh, beslissen, het is nu echt zover. Uh, en we moeten nu die stap uh, maken in een dag. Ja, dat is fors. Ja. Maakt dat ook dat mensen soms... Um... De keuze ook uitstellen, omdat ze zeggen: ja, de stap is zo groot van thuis naar een verzorgingstehuis. Laat nog maar eventjes. Uh, dat komt voor dat mensen het uh, laten gaan, dat plekje. Maar ja, je weet dan niet wanneer er weer een nieuwe plek komt. Dus het is echt een gewetensvraag die aan je wordt voorgelegd. En ja, je weet ook niet of je het volhoudt. Dus het, uh, ik denk dat veel mensen toch wel zullen kiezen voor een opname, omdat het dan gewoon echt niet meer gaat kijk maar Margete ook, het werd heel onveilig en dan kan je wel wachten op het huis van je voorkeur... maar je weet niet wanneer die plek vrijkomt en ja jij zei net al een uh, case manager dementie dat is een persoonlijke begeleider en die staan echt naast jou en die helpen je, adviseer je en die zien ook wel als je het niet meer redt of als het te zwaar wordt en die ja die adviseert daar ook in en je hebt echt zo iemand nodig iemand professioneel uh, die met jou meekijkt en ook uh, ja, aangeeft als jouw grenzen bereikt zijn. Want jij zegt ook, Margreet, ja, je, je verlegt iedere keer je grenzen. Ja. En uh, ja, dan ga je op een gegeven moment op je reserves uh, uh, functioneren. En tot... Ja, je loopt op je tenen. Ja, ja. Ja. Ja, en dat is gewoon heel, ja, en dat is gewoon heel zwaar. Zeker als je nog uh, kinderen thuis hebt. En, uh, maar ook als je zeg maar, alleen woont met, uh, met je partner. Van, dan voel je je heel erg alleen. En alleen staan, want je moet het alleen doen. Je hebt soms wel hulp van anderen, maar je moet het toch zelf alleen doen en je moet de beslissing nemen. En uh, ja, wat we ook wel horen is dat soms mensen natuurlijk beloven aan hun partner: ik ga jou nooit wegdoen. Tussen haakjes, wegdoen, uh, op laten nemen. Uh, ja, en ja, soms moet je toch die stap nemen van om het toch wel te doen. Omdat is een je... belofte die ze niet altijd waar kunnen nee, maken. Nee, je moet eigenlijk zoiets nooit beloven. Uh, en uh, ja, dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Maar wel heel belangrijk. Want ja, het, je, kan, je, je gaat er zelf aan onderdoor. En ik heb zelf gemerkt, van als iemand dan is opgenomen... het is heel erg een hele grote stap. Maar dan komt wel weer de rust in huis. En, en zeker bij ons met de kinderen. En dan krijg je zelf weer meer energie. En soms ook weer meer liefde en, en meer tijd... om uh, er echt te zijn voor je partner. En uh, ja, dan, dan ja, ga je hem bezoeken... En dan, uh, ja, in het verpleeghuis kan gewoon heel veel. Ik bedoel, ik uh, kan dag en nacht kan ik gewoon uh, in principe uh, er naartoe en gaan. En je kan altijd bellen en je moet ja, korte lijntjes houden met de verpleging. Ja, dat. Uh, maar ja, het is een grote stap, maar het heeft ons wel heel veel weer uh, teruggegeven. Ja, ik heb uh, Inge uit Maastricht aan de telefoon hangen. Goedenacht, Inge. Ja, goedenacht. Ik ben heel benieuwd, want u heeft zelf ook een ervaring met uh, dementie... of iemand in uw omgeving, heb ik begrepen. Ja, inderdaad. Het, het gaat zich om mijn moeder. Die is twee jaar geleden overleden. Maar vier jaar geleden kreeg zij uh, dementie. Zij was alleenstaand, alleen wonend. Mijn vader is overleden. En... Ja, ik, ik, ik, ik hoor mijn ontzettend echt goed. Het is heel erg uh, vervelend. Heeft u de radio nog aan staan? Uh, die heb ik zacht gezet. Ja, als u die uitzet, dan als het goed is niet meer. Dan doe ik dat eventjes. Kijk of dat werkt. Oké, okay, ik ga verder... Ja, dat is beter. Kijk. Ik even. ga verder met mijn verhaal. Ja. En mijn broer, die heeft daar... Uh, Allerlei instanties opgezet en, en wij ook natuurlijk. En dat uh, heeft geresulteerd dat wij een, uh, een organisatie hebben gevonden, een bureau, die uh, mensen vanuit het buitenland uitzendt naar Nederland om bij mijn moeder te verblijven. Zij nemen dan en de rol dat van gaat dan, mantelzorg over. Uh, met een PGB. Ik weet niet hoe dat nu werkt, maar toen werkte dat nog redelijk goed. En daar kon mijn moeder uh, financieel uh, deze uh, verpleegkundige van betalen. En die bleven 24 uur per dag bij haar. Wauw, ja. dat is nog eens uh, uitgebreide zorg. Oh, mooi. Ja, dat was echt. Ja, en buiten dat kwam ook nog de, de thuiszorg. Dus dat was echt een, een, een optimale situatie. Want heeft uw moeder ook nog aan kunnen geven wat zij ervan vond? Ja, zeker. Dat, dat heeft ze in het begin helemaal niet leuk gevonden. Want het was een, een zeer zelfstandige dame. En uh, ja, op een gegeven moment had ze toch wel in de gaten... dat het toch wel heel erg prettig was dat er iemand dacht... dacht en nacht uh, bij haar was. Want ja, ze begon toch wel een aantal uh, vreemde gedragingen te, te vertonen. Ja. Nou, ik vraag het even aan Annemarie hier van uh, Alzheimer Nederland. Dit klinkt wel heel luxe. Ja, het is heel mooi. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het ook een heel gerust gevoel geeft voor de familie. Dat er iemand Absoluut. bij haar is. Ja. En... Ja, dit zijn hele mooie initiatieven. Ik heb wel eens vaak van gehoord dat mensen uit het buitenland uh, komen. Het is ook wel een toevalstreffer, denk ik. Want er moet ook een klik zijn. Hè? Je bent toch 24-7 op elkaar aangesproken. Ja. En In de uh, taal, denk ik dan. Ja, ja, ja hoe, hoe ging dat, Inge, met de taal? Nou, mijn moeder ja, die spreekt wel Duits en Engels. En dat, ja, dat, dat bleef dat ook nog een beetje hangen. Dat, dat ging wel goed, hoor. Mooi, ja. Ja. ja, en die, ble die dames die bleven zes maanden en dan werden ze afgelost door iemand anders. Dus dat er elke keer met nieuwe energie uh, iemand er was voor uh, uw moeder? Ja, dat was natuurlijk wel even moeilijk om weer te wennen en de ene ja, is natuurlijk aardiger als de andere. Maar dat heeft, ja, dat heeft wel kunnen voorkomen dat mijn moeder niet naar een verpleegkliniek uh, hoefde, want dat was haar dood geweest. Op wat voor manier dan? Ja, mijn, mo mijn moeder was gewoon geen uh, vrouw om in een verpleegkliniek uh, te zijn. Die wilde dat, graag op zichzelf. Uh, gewoon een dagbehandeling, dat, ja, dat wenste ze gewoon niet. Nee. Nee. Ja, heel herkenbaar. Nou, ja. ja, is dat herkenbaar? Willen ja, veel mensen, mensen gewoon niet Mande naar Marie? een pleeghuis willen, gewoon in een eigen huis. Uh, dat is veilig, dat is vertrouwd. Uh, en een stap naar een verpleeghuis, zeker voor oudere mensen, is uh, een hele grote stap die ze liever niet willen maken. En dus het is heel mooi dat het op deze manier uh, geregeld kon worden. En dat ja, zo, absoluut. Ja, dat het zo goed gegaan is. Absoluut. Ze heeft tot het laatst toe lekker in haar eigen tuintje kunnen zitten ja. en lekker met haar eigen kat op schoot. Uh, dat was haar geluk gewoon. Da daardoor heeft ze zeker een aantal jaren langer geleefd. Ik kan me ook voorstellen dat het voor u als dochter... en ook voor uw broers en zussen heel fijn was. Dat was een hele geruststelling. Want we hadden eerst camera's opgehangen. Ja, maar dat werkt niet, hè? Om uw uh, moeder in de uh, gaten te houden. Om die camera's te kijken. En ja, nee. Want je kunt niet 24 uur per dag daar zijn. Je hebt ook je eigen huisgezin. Ja. ja dus dit was eigenlijk de perfecte oplossing als ik u zo hoor... Ik, uh, wij waren daar heel gelukkig mee. En ja, het gaat gewoon. Ik weet niet of het nu nog kan, maar het ging gewoon via de PGB. Ja. Kan dat ja. nu nog? Annemarie, weet ja, je dat toevallig? Ja, volgens mij wel, hoor. En, uh, er zijn nog veel, uh, nog veel meer mogelijkheden. Ik weet bijvoorbeeld ook dat er in Nederland projecten zijn... met uh, studenten, psychologie... die dan zeg maar, ook inwonend zijn in een huis... en uh, regelmatig langsgaan bij de persoon met dementie... of uh, huishoudelijke taken verrichten. Uh, maar niet 24-7 bij iemand in een huis... maar wel dat er dat soort constructies worden uh, bedacht... En vooral mensen die alleen wonen. Dat is toch 40% van de mensen met dementie wonen alleen. Ja, die zijn natuurlijk extra uh, kwetsbaar. Kan eerder wat misgaan. Wat mevrouw ook zegt. Je weet niet wat er in huis gebeurt. Gevaarlijke situaties. En ook al weet je het wel, dan kan je er niet altijd nee, zijn. Wat ik nee, hoor je kan niet, uh, van mevrouw aan de ja, telefoon. En een camera is nee. ook maar een camera. En dat wil je liever ook niet. Je wilt toch iets persoonlijks. Uh, ja, Dat gun je ook uh, je ouders. Um, dus er worden wel allerlei dingen bedacht... Uh, om toch ja, een stukje bescherming en veiligheid... maar ook uh, gezelschap uh, te bieden. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ook voor mensen ja, met emotie. Absoluut. Ja. ja, Gewoon een potjes krabbel, ja. Gewoon boodschappen samen doen. Gewoon de dagelijkse dingen in het ja. leven... Die, die moet je kunnen voortzetten. Of je nou thuis woont of in het verpleeghuis. Gewoon een boodschapje doen, inderdaad, wat u uh, zegt. En het is fijn dat er iemand mee kan gaan. Ja, en met, met name, mijn moeder was gek op de kat. Oh ja. Die heeft ze tot haar einde bezig kunnen houden. Dat is heel mooi. Ja. ja. Dus het was eigenlijk niet alleen maar zorg, maar ook gezelschap? Absoluut. Ja. En uw moeder accepteerde dat ook, dat gezelschap? Is... Uh, geleidelijk ja. aan steeds meer, ja. Want ze begon ja. toch wat te beseffen dat dat noodzakelijk was. Ja. ja, ja. Inge, ik wil je heel erg bedanken. Weet je toevallig nog hoe die organisatie heet? Misschien dat er mensen luisteren en denken... nou, dat is echt wat voor mijn moeder of mijn vader? Help. Nee, ik, ik, ik, ik dacht ergens in Allegma. Oké, okay, nou dan moeten we het gewoon googlen, Gelukkig bestaan er internet tegenwoordig. Ja, dat worden. denk ik ook. Als mijn broer het vindt op, op uh, internet, dan is dat gewoon te vinden... En ja, ik vond het... Uh, ja, voor ons was dat een uitermate uh, prachtige oplossing. Ja, nou zo klinkt het inderdaad. Ik wil je heel erg bedanken en je nog een hele fijne nacht wensen. Goed, dank u. Oké, okay, dag. Fijn gesprek nog. Dank u ja, wel. Dag. Dank je. Margeet, was het iets voor jou geweest, zo iemand in huis? Nee. Nee? <laughs> nee, dat gaat echt niet. Nee, dat... Uh, en zeker, ik heb ook nog twee kinderen in huis. Die uh, zien me aankomen. Nee, dat uh, was, uh, was niet handig geweest. Nee. Nog iemand over de vloer. En nog iemand over de vloer, <laughs> ja. Het ja. Ja, nee, was uh, heel onrustig geweest. Ja. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen voor iemand die alleen woont... dat dat echt ja. een wel een oplossing is. Ja. Ja. Ja. Want wat zijn andere oplossingen, Annemarie? Dingen die je vaak hoort... Nou ja, wat ik vertelde is uh, toch met uh, studenten. Daar wordt uh, steeds meer mee uh, gewerkt. Ook uh, op afstand. Dat je dus uh, je familielid uh, kan volgen. Er zijn apps. Uh, uh, er zijn allerlei technologische oplossingen. Dat is allemaal suboptimaal. Want het, het, het zijn maar uh, uh, machines uh, die uh, iemand in de gaten houden. en uh, Het is niet persoonlijk. Maar het is allemaal uh, ondersteunend. Uh, er zijn ook veel mogelijkheden met gps. Dus dat je iemand kan volgen waar die is. En dat hoor ik ook wel heel vaak uh, van mantelzoors die zeggen... ja, mijn man of mijn vrouw die wil nog heel graag wandelen. Uh, en ja, dan ben ik toch een beetje bang. Uh, verdwaald hij of zij? Uh, komt ze nog thuis? En nu kan iemand gewoon lekker gaan wandelen op pad... en eventueel weer opgehaald worden door die uh, gps-herkenning. En dat is natuurlijk ook heel fijn... Ja, de ideaal eigenlijk, de ja, nieuwe ja. techniek wat dat betreft. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Ja. Maar Geet, ik heb begrepen dat uh, jouw dochter. Uh, er is ook een documentaire gemaakt over jouw dochter eigenlijk. Hoe zij omging met uh, een vader die uh, dementie heeft. Ja, ja Papa heet de documentaire. Gemaakt door uh, Josselin en, uh, en Jet. Twee studenten toen uh, journalistiek, uh, ondertussen afgestudeerd. En uh, ja, zij wilde heel graag vanuit het perspectief van, de, van het kind, zeg maar van de puber, het laten zien. In plaats vanaf de mantelzorger. Want dat wordt natuurlijk eigenlijk heel vaak ja, door de mantelzorger, hè, de partner, uh, verteld. Ja, en het was gewoon heel bijzonder om, uh, om te maken, om mee te maken. En uh, ja, ze heeft ook echt alles. Uh, ik wist, ik had de documentaire nog niet gezien toen hij, uh, ja, pas toen hij klaar was. Dus ik weet ook helemaal niet wat ze toen gezegd had. En het is echt heel puur en eerlijk. Uh, ja, wat ze laat zien. En uh, ja, zoals het was voor haar. Want wat is het beeld wat dan uh, naar boven komt drijven, hoe dat was voor haar? Nou, er zijn de beelden in van dat je, naast, dat je ze ziet sporten met z'n tweeën, of tenminste, naast elkaar, en dat ze contact probeert te leggen. Maar ja, dat, dat contact er gewoon niet meer komt en niet meer is. En uh, ja, daarin vertelt ze ook dat uh, ja, haar vader eigenlijk voor haar al is overleden. Uh, dus ja, de papa die hij was, is dit er niet meer. Hij is er wel, maar hij is er niet meer. En uh, ja, dat, dat laat de documentaire heel mooi zien, zeg maar. Uh, er zit ook heel veel humor in, hoor, en, uh, mm -hmm. en uh, grappige dingen. Maar dat, uh, ja, dat is toch wel iets... Uh, ja, ik gebruik de documentaire ook in lezingen, als ik een lezing geef. En dan is het echt... Uh, nou, ze zijn er allemaal stil van. En uh, moet allemaal een beetje bijkomen. Ja, hoe, hoe vond je het als moeder om dat te zien? Ja, kijk, er zit een, een beeld in dat ze breekt. En ja, dan breekt mijn hart ook. Mm. Weet je, Ik bedoel, je zou ze het liefst een gezonde vader wensen. En uh, die hun ziet opgroeien, want ja, het zijn twee hele mooie... Uh, ja, nou ja, jonge mensen ondertussen bijna, weet je. Uh, geen kinderen meer. Ja, Jord nog wel, maar... Uh, <laughs> uh, dus dat, ja, dat... Uh, ja, dat had ik gewenst voor hun. Weet je, dat is voor iedereen. Ja, je wil gewoon dat je, dat je je kinderen ziet opgroeien. En dat je vader opa wordt en je weg kan geven bij trouwen. Dat zegt ze ook in de documentaire. Op de belangrijke en, momenten en in de, de belang... leven. Ja, ja. ja, en was er nog wel bij bij het eindexamen. Eén van de eindexamens. Nu gaat ze weer eindexamen doen. Maar uh, ja, dus dat hij er wel bij is geweest. Op, uh, nou ja, met beide, de musical van groep acht... Ja, weet je, dat is de, het zijn allemaal van die momenten. En uh, ja, daar gaat, gaat hij heel veel missen en, uh, en zij ook. Ja. ja, je vertelde dat vaak wordt uh, de kant van de mantelzorger wordt belicht, maar niet zozeer van de kinderen. In hoeverre worden kinderen ook een stukje mantelzorger? Hoe was dat bij jullie bijvoorbeeld? Ja, nou ja, ze gaan toch dingetjes oplossen uh, en helpen. Uh, maken er ook misbruik van, hoor. Want uh, Jort, Op wat voor Jort, hier, nou, ja, Jort wist heel goed uh, zijn vader te, ja, te gebruiken door te zeggen van, oh, ik heb zin in ijs. En uh, oh. hup, zijn vader ging weer uh, naar, de, naar de winkel om ijs te halen. En uh, oh, mijn sokken liggen nog boven. Hup, dan ging Jan Willem. Wat dat betreft was hij wel behulpzaam. En uh, dus daar werd wel gebruik van gemaakt. En dat mocht ook. Privilege van de kinderen. Want er was ook een keer een vriendje die deed dat ook. Nou, toen sprong Jord ertussen. Zo van, nee, dat mag niet. Dus dat... Uh, Wat dat betreft wel uh, heel beschermend naar een ja, vader toe. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, en komende zaterdag uh, moet Jord voetballen in, uh, in Leusden. Waar Jan-Willem woont. En ik heb gevraagd, van zal ik papa halen? Dus ik ga papa halen en... Uh, we gaan kijken of hij uh, een klein stukje van de voetbalwedstrijd mee kan kijken. zou heel leuk zijn, ja. denk ik. Ja, heel bijzonder. ja, ja. Want uh, in hoeverre zou hij dat nog meekrijgen? Nou, hij ziet Jord natuurlijk wel. En hij ziet, maar hij ziet nog heel veel anderen. Dus ik denk dat er uh, te veel prikkels zijn voor hem. Dus ik ga gewoon, ik uh, denk, misschien de eerste helft. Maar uh, misschien al wat korter... Dat ik toch gewoon eventjes. En dan is hij even weer buiten geweest. En uh, ja, en dan, uh, voor Jort is dat denk ik toch wel heel erg leuk dat hij uh, toch even is langs geweest. Ja, heeft het jouw kinderen ja. nou ook geholpen om bijvoorbeeld met vriendjes, vriendinnetjes op school er beter over te kunnen praten? Nou, we hebben de documentaire laten zien op school ook. En we hebben natuurlijk, ik heb het zelf uitgelegd aan de kinderen. Um, maar. Ja, ik denk dat jongetjes misschien toch wat meer geslotener zijn dan, uh, dan meisjes. Uh, René kon wel met een paar vriendinnen er goed over praten. Ik heb ze ook een keertje meegenomen naar uh, mijn psycholoog uh, waar ik toen uh, bij was. Want ik denk ik wil het goed doen met de kinderen. Uh, ja, er worden wel eens gevraagd, hè, ook naar uh, kindergroepen. En, uh, want uh, ja, voor kinderen verandert er ontzettend veel. En... We hebben een Facebookpagina voor, voor kinderen. Uh, en die hebben we wel gesplitst in de wat jongeren en ouderen. En ja, daar wordt wel wat dingetjes op, gesch op geschreven. Omdat uh, mensen herkennen dat. En dat is gewoon fijn, herkenning en erkenning. Dat is voor iedereen fijn, met, ja. voor alle leeftijden. Maar ja, voor de kinderen is er nog te weinig, zeg maar. Om, uh, ja, te weinig begeleiding. Ja, en ik heb, ja, ik heb het gewoon allemaal zelf gedaan. Ja. Dus in Nederland is er misschien voor de mantelzorg is er oog... maar voor de mensen die daar nog ietsje verder om staan... en zeker voor de kinderen is er eigenlijk nog te weinig als ik je zo hoor praten. Ja, ja. ja. ja en dat probeert de Alzheimer ja. Nederland ook op te zetten... maar het, soms komt het gewoon heel moeilijk van de grond. Uh, ja, en kinderen willen soms ook gewoon door met hun leven, zeg ja. maar. Dus uh, ook dat. Ja, en het is belangrijk. Ja, zeker. Zeker. We praten zometeen verder over dementie... en over de petitie die vandaag, ja. echt vandaag... Uh, aan de Tweede Kamer uh, zal worden overhandigd... Uh, zodat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Maar uh, we gaan eerst uh, luisteren naar het nieuws.